Met het NOS de problemen op de woningmarkt worden groter als de verkiezingsprogramma's van PVV, SP, VVD of CDA worden uitgevoerd. Dat blijkt uit de doorrekening van het Centraal Planbureau. Belangrijkste oorzaak is dat deze partijen het exploiteren van huurwoningen minder aantrekkelijk maken. Daardoor verwacht het CPB langere wachtlijsten en meer scheefhuurders. Illegale onderverhuur zal ook toenemen. In Breda heeft de politie een schot gelost op een voortvluchtige man. Die raakte daarbij licht gewond aan een bovenbeen. Tijdens een surveillance ontdekte de politie dat de automobilist nog een gevangenisstraf van bijna twee jaar moet uitzitten. Toen de man de politie zag, reed hij hard weg. Waarna een achtervolging volgde en een agent op hem schoot. SP-leider Roemer zegt dat VVD-leider Rutte een loopje neemt met de waarheid. Hij doelde op een discussie van gisteren tijdens het RTL-premiersdebat. Roemer zei toen dat de VVD het eigen risico in de zorg verhoogt en Rutte bestreed dat. Volgens Rutte staat dat niet in het verkiezingsprogramma. Roemer benadrukte vandaag dat het eigen risico nu 220 euro is en dat het volgend jaar omhoog gaat naar 350 euro. In het voorjaar zijn er over afspraken gemaakt in het vijfpartijenakkoord. Roemer noemt de opmerkingen van Rutte een premier onwaardig. Op Sardinië hebben tientallen mijnwerkers zichzelf opgesloten op een diepte van bijna 400 meter. De werknemers protesteren tegen de dreigende sluiting van de enige kolenmijn in Italië, waardoor 460 mensen hun baan verliezen. Voor de ingang hebben de actievoerders een grote berg steenkool gestort, waardoor de mijn alleen nog bereikbaar is te voet. Ze hebben ook 350 kilo explosieven mee naar beneden genomen. Wat ze daarmee willen doen is onduidelijk. Het weer droog en zonnig met af en toe stapelwolken. Temperatuur 21 tot 23 graden. Morgen in de ochtend bewolkt en af en toe regen. In de middag droog en opnieuw zon. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de ANDB. Op de A16 van Rotterdam naar Breda is een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens. Tussen Dordrecht en Knobert Klaverpolder staat 7 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. Verkeer richting Breda kan omrijden via Gorkum over de A15 en de A27. Op de 28 van Utrecht naar Zwolle staat voor Amersfoort 2 kilometer. Tot zover de verkeers.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 Too much fun.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 That everything's okay. I could. Met een hoofdletter Z van Zon, Zee, Zandvoort en Zuid. This noise is so appalling They must believe we're bawling That boy's going to lull him. Ain't no refusing. I knew it all along. Uh, that she was the perfect. Shake it on No Got you wicked to rock it now Gotta like the way How you flow. Every time you're passing me by Got me wiggly jiggly and oh And you're wicked to rock it now Lie.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 Ik me. Ik kan zoiets van: canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno moord, van het buongiorno Maria, het moord, van het moord, van het moord, van het moord, van het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 Ja, nou ben ja.